Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij een dubbele bomaanslag in de Syrische stad Homs zijn zeker 22 doden gevallen. Volgens de staatstelevisie raakten meer dan 100 mensen gewond. Eerst reed een auto met explosieven in op een controlepost. Daarna blies een zelfmoordterrorist zich op. IS heeft de aanslag opgeëist. De politiebonden reageren verdeeld op het besluit... om 150 agenten uit te rusten met pistoolmitrieurs... Ze mogen gaan surveilleren in winkelcentra, op stations en op andere openbare plaatsen. De Nederlandse politiebond is bang dat agenten op straat minder aanspreekbaar zullen zijn als ze rondlopen met automatische wapens. De ACP is juist tevreden met het besluit. Die bond had hier ook om gevraagd. De ACP ziet liever geen militairen op straat, maar wil wel dat agenten zwaarder bewapend moeten kunnen surveilleren en speciale eenheden moeten kunnen helpen. In China is een Zweedse mensenrechtenactivist vrijgelaten. Hij werd begin deze maand opgepakt toen hij op weg was naar het vliegveld. Volgens China heeft de man de nationale veiligheid in gevaar gebracht. Hij had contact met Chinese mensenrechtenactivisten. Vorige week bekende de Zweed in een interview op de Chinese Staatstv... dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Mensenrechtenorganisaties noemden dat absurd. De PvdA wil dat het Groningse gas in de toekomst alleen voor Nederland wordt gebruikt. De export van gas moet worden afgebouwd, zegt de partij. Nederland heeft het gas in Groningen volgens de PvdA nodig... als er meer gebruik wordt gemaakt van wind- of zonne-energie. Als het niet waait of de zon niet schijnt, is het gas er als alternatief. De gemeente Rotterdam gaat busreisjes organiseren naar een asielzoekerscentrum. Het is bedoeld voor inwoners van de wijk Beverwaard... Die kunnen in een bestaand AZC kijken hoe het er daaraan toe gaat. In hun eigen wijk komt een nieuw AZC. Gisteren is de bouw daarvan begonnen. Vanaf mei worden er 600 asielzoekers gehuisvest. Het weer nog, vanochtend nog af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. En tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 richting Apeldoorn staat tussen knop het Hoevenlaken en Voorthuizen 8 kilometer. Er staat namelijk een auto in brand. en Daardoor is bij Voorthuizen één reis ook dicht. De vertraging is ongeveer een half uur. Op de ring Amsterdam, de a 10 Noord richting Zaanstad. Er staat voor de Koenkunnel 3 kilometer file. Tot zover de verkeers... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Nee, ik denk bij de volgende. Oké. Okay.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 Yes, Vol vlucht en vuur, hij had er aan zender geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Auwe oh, daaier, je pieë, pieë, hé, hey, hé, hey. auwe oh, daaier, je pieë, pieë. Auwe oh, daaier, je pieë, pieë, hé, hey. hé, oh, auwe je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 I'm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 Naar school toe over de rivier Wat hield ik dan van de rivier Na na na Was het heerlijk in ons dood aan de rivier? Al werd ons dood dan ook verdeeld door de rivier. Wat ons tenslotte scheiden meer dan de rivier, was mijn vertrek van de rivier. Na, na, na, na. Zag zij de jager zo. En toen maar ritje in het bos aankwam, zag zij de jager zo. En hij hield haar bramen. Nu zij tot elkaar. Een hartelijk welkom En al. dit vond men toch wel wat al te gek. Ze klinkt in art, een ere plek. Op een bord in Latijn staat de geit van Piet. En ieder die je naar de school zingt, als hij er ziet. De geit van Piet. En daarvoor Johnny Hoes met Marietje. En ook nog Lenny Koer kwam voorbij met het dorp aan de rivier. En nu is het tijd voor Arno en Gratje. En Arno en Gratje was een eindhoos zangduur dat in 1978 korte tijd succesvol was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 Zelfs een boterham met je Had de jongen iets gekregen Dan komt graag zijn kinderstem Na ah, die ramp daar in de sloot, kon zijn baasje niet vergeten, van de onderging hij dood.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 Ik hoog van jou, toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd. Zit als Maria's ega hand beschoot, toen was Maria stilletjes getroost.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 De derde week werd hij ontzettend krank. We vielen uit een...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 En een blik zo bijzonder zacht. Ik heb eer niet voor jouw prijzen, haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw vreze haren. Voor je rimpelt van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen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 O oh, zo blij, want gebied de antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij. Doe je luik niet met mijn boes, gaat sliepstomie, daar is, zie de geheimige keren. Jij yes, ze luisteren voor zijn lieve dicht, da daar is. Ik zie je toch zo heren. En zo blijft de wereld draaien door de vluchtje romantiek. Daarom vraag ik, zie de geheime keren met muziek. geheerde met muziek me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 U hoort nu Eddie Becker met Felicidad, de rol van de stad. Zij kan het niet laten, altijd groot ze praten. Zij strooit met haar mond, mooie praatjes rond. Zij kletschvelen. I'm